met het NOS-journaal. Overleg in Luxemburg tussen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... over de verdeling van vluchtelingen heeft niets concreets opgeleverd. EU-Buitenlandchef Mogherini zei na afloop dat het moeilijke gesprekken waren geweest. Ze deed een oproep om gezamenlijke oplossingen te zoeken. Het overleg in Luxemburg was informeel en was ook niet bedoeld om besluiten te nemen. Struikelblok blijft het maken van afspraken over precieze aantallen vluchtelingen... die landen moeten opnemen.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 Volgens de brandweer heeft de afgesloten brandtrap... de vluchtweg van de omgekomen bewoner niet geblokkeerd. Het weer in het zuidoosten nog een paar buien. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Langs de kust valt wel nog een enkele bui. Ook morgen is het fris en wisselvallig. Dit was het NLZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Muiden Lelystad bij Almere Poort 2 kilometer file door een ongeluk op de rechterrijstrook. rijstrook. Op de A9 Almsterveen Diemen bij Knoppen Diemen 3 kilometer. En door een ongeluk op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat 2 kilometer file nog bij Alfred Berkel en Rode Reis de Weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Het even na 4 uur. Welkom bij het deel en laatste uur van Zandvoort op zaterdag op CFM. Jo, dat is eerste plaats na nou, het weer van 4 uur. Shelley Roth, dat was in die evening. Nou, we schakelen meteen over uh, naar Duintjesveld. Daar is ter plekke bij de voetbalwedstrijd Joop van Es. Ja, ja spant ja, ja. het er nog een beetje om, Joop? Uh, nou ja, uh, Zandvoort, dat, uh, dat moet eigenlijk terugvoetballen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk, want wij...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 van Oudenwit nog gewisseld, dus ook bij Zandvoort. Uh, Nijsjeberg gaat eraf? Ja, Nijsjeberg wordt gewisseld. Ik weet niet wie erin komt, maar dat is ook niet zo heel erg belangrijk. In ieder geval er wordt berg uh, gewisseld en mag de vrije bal genomen gaan worden door HFC. Wel uh, ongeveer op de midden, maar op de helft van Zandvoort. ...wordt weggekomen. Nee, niet weggekomen. De Armenio die kan die bal wel raken. En het is Ronald Kahler die die bal kan controleren. Over de zijlijn geschopt door HFC. Zandvoort mag gaan gooien. Aan de linkerkant van het veld, ter hoogte van het 16 meter gebied van Zandvoort. Men maakt geen er wordt ook weer gewisseld bij HFC. Um, ja, de tijd is uh, daar uh, is rijp om dus uh, wissels toe te gaan passen. En ook uh, Zandvoort die heeft dat dus gedaan. Um, ja, het spel dus, het ligt nu dus stil, laten we eerlijk zijn. En dat wordt nu, uh, uh, ja, nu is die wissel gebeurd en het mag weer gaan beginnen. Jussen luidt, gaat die bal ingooien. En dan, wie gaat die dat doen? Bichar Armenio. kikt hem terug, luidt weer naar voren toe. Uh, daar is Maurice Mol, die kan die bal uh, controleren en meegeven daar. Uh. <tie> Goede bal, goede voorzet, jammer. Er stond net niemand, maar Salve is dat blijft als deze bal bezit. Maar meen je ook. die bal voor. Maurice eh, Mol, staat hij vrij? Hij stelt wel vrij, maar hij staat ook buiten spel. Er werd voorgevlaagd en voorgevonden. Dus uh, de bal uh, is voor haar twee. En uh, ja, uh, dachten ze me niet te spelen. Dus Salve mag nu wel toch een beetje een haast gaan maken. Om uh, uh, toch nog drie punten te pakken te krijgen. Want het is...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 time leaves us polished up En nou maar hopen dat SV Salford die ook heeft, hè. De license to kill. Wat zit er nog een overwinning in uh, voor SV Salford, Joop? Dat zit er altijd in, Rob. Totdat uh, het laatste vijf is geweest, uiteraard. Zo is het. proberen echt met, met man en macht om aan te vallen. En om alsnog die, die winnende dood te forceren. Dat uh, lukt voor ons nog niet. En uh, AFC ja, uh, als ze een bal bezitten, hebben ze geen haast. Uh, uh, uh, uh, voor hun is, denk ik, 2-2 uh, een, uh, een goede uitslag. voor daar tegen, ja, dat wil toch weer naar die tweede klasse toe. En als je dan meteen al begint met puntenverlies in de allereerste wedstrijd van het seizoen... Ja, dat is een jammer. Het spel ligt nu stil voor een bestuurbehandeling van AFC. En uh, ik heb geen idee hoeveel tijd de scheidsmetting erbij uh, trekken. Het is wel een paar keer een wissel geweest. Het is altijd een halve minuut... Uh, en uh, nu een brochure dan, ja, je weet het niet. Maar soms uh, kan dat zomaar een paar minuten zijn dat, uh, dat die scheizetter uh, eventjes vergeet om z'n te kijken. In ieder geval staat over 15 seconden staat de, de, de klok op... 90 minuten de klok hier uh, bij het veld. En uh, ja, Sandvoort, uh, het probeert het. Het probeert in ieder geval. Het, het is een beetje pech, dat hier en daar. En Maurice Molde was net heel dichtbij de binnen. Maar die kon net niet zijn ver genoeg uitschuiven om die bal alsof achter de keeper te krijgen. Maar goed, daar gaat het zo weer beginnen. Daar komt de bal ver. Heel ver weg. Maar hij heeft natuurlijk ook de, de wind in de rug, de keeper van AC. En dat is kan Sandvoort wel opnemen. Bergbeulen kan klaar. Uh, ik heb wie het is. Ik kan het niet zien. En daar gaat... Dit soort van Sandvoort, die is ook gebeurd over. Oké. Aan de linkerkant van het veld, niet terug. Daar werd gefloten. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben de scheidsrechter echt niet tegen. Als je de beslissingen, die gaan de kant van Sandvoort op. En Ik wil niet zeggen dat dat correct is natuurlijk. Maar het is wel prettig om het mee te kunnen maken. Dan gaat uh, bijna Max de mist in. Die kan gelukkig nog met een te trekken die bal binnenhouden. En terugspelen naar Joris Smit die, die de bal nu naar de linkerkant speelt. Naar uh, Paul van der Oort. Naar de rechterkant moet ik zeggen. Van der Oort. Probeert er verder naar voren te spelen, dat lukt ze niet. En de bal gaat over de zijlijn. Ja. De hoogte van 16 meter gebied van de AFC. Dus helemaal aan de andere kant van het veld. Uh, het spel wordt nu stilgelegd. Ik weet dat niet dat waarom. Training day. Ik, uh, er is ook nog volgens mij geen eindsignaal geweest van de scheidsrechter. Maar uh, Oase maakt gewoon geen haast om die bal te pakken. Het is over de achterlijn gegaan. De keeper die mag die bal gaan nemen vanaf de 5 meter line. En dat uh, gaat nu eindelijk in een gaan. Want je gaat door de muur. De man had een wandelkaart gekregen, denk ik. En die ging uh, de wandelend naar die bal toe. Goed, de bal is nu klaar. En dan mag hij gaan nemen. Ik ben benieuwd wat die scheidsrechter doet. Want het is nu al, ik uh, minuut anderhalf minuut, in de uur tijd. Kan Sander nog die voorstellen? In ieder geval uh, is nu de, men de bal kwijt, wordt verder naar voren gestoken. Zandvoort kan nog steeds niet in balbezit komen. Maar ah, AFC heeft daaraan tegen die bal wel. En dan gaat nu de twee mannen passeren. Wordt er ingesneden? Nee, kan er niet bij komen. Zandvoort is in balbezit. En nu, in plaats van breed te liggen, moet die bal naar voren toe heer. En daar is het goal. En niet aan die zijkant. Max Aarderwerk weer. Toch naar voren toe, eindelijk. Naar Maurice Mol. Maurice Mon wordt dan ingetrokken. En die geeft daar een vijf. Ja, nou, dat, is wel, dat is wel aardig van die schijf Mol krijgt een, uh, een, ja, een vrije schop. Je, uh, heeft die, uh, hij heeft die versierd eigenlijk. Het is, laten we eerlijk zijn, het was het niet echt. Maar hij laat zich vallen en uh, doet dat nogal theatraal. En de dus schijf zette die, die, tuint daar met beide ogen open in. En de mag een uh, meter of wat voor de 16 meter lijn die bal gaan nemen. Ben benieuwd wie dat gaat doen? Nou. Uh, vroeger hadden we dan uh, Peter, Peter Koper, die is er nu niet bij, die dat er erg goed kon.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 Het ja, kan niet lang, echt niet lang duren. Dat, het uh, dat, moet, moet gewoon afgelopen zijn. Zandvoort gaat hier in ieder geval naar een 2-0-voorsprong. Een terechte voorsprong gaat naar een gelijkspel. Uh, dat is helemaal de verdienste van AFC geweest. Twee mooie aanvallen, twee fouten van de Zandvoortse verdediging. En uh, Kippenjongen smit nog twee keer de bal gaan vissen. Dan gaat die bal nog een keertje komen richting Smit. Nee, Zandvoort kan hem overnemen. En er wordt nog steeds hier gefloten. Ja, met... Dat bedoel ik dus, wat ik net zei... Van het, je weet nooit wat de scherzak erbij gaat trekken voor uh, ja, blessure, behandeling, uh, voor wissels en dat soort zaken. Soms we mag je in ieder geval die bal gaan gooien. Nou, gaan nou het tempo draaien. Kom op, Paul. Paul van de oort naar... Max Aardenberg, terug naar Van Oord, voor Hoort, ver, het doelwit. Zelfs kan erbij komen? Nee, ik kan er net niet bij komen. Ontzettend jammer. Er was wel uh, uh, weinig mensen Dat is ook nodig in dat doelgebied. Ja, Want als, als, als iedereen daar gaat staan, dan is uh, ja, dus het steeds te weinig ruimte natuurlijk om die bal alsnog in de doel te krijgen. En weer wordt die bal weggewerkt daar, door HC uh, Met alle man macht uh, gaan ze die bal nou, proberen weg te krijgen. Ja. En daar is het einde van deze wedstrijd. Ja, het echt, verlies. Echt, verlies in, echt verlies in deze.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 2-2 dus de eindstand van de wedstrijd van vandaag. SP Sanford tegen de Koninklijke HFC. En hier is Lizzie B en Save Me! one that could save me. Oh, save me. Please save me. You caused the rain, I bought your pain. But you're the only one that can save me. Oh, save me. Sometimes I hit you with a bow tone. Zo, so, je lekker alvast voorbereiden op de zaterdagavond, stappersavond. Met deze dingen single van uh, Listen Be, hoor, de Save Me. Nou, zometeen het deer van de week. Maar eerst gaan we hem toch nog een keertje draaien, Albert Young. Ik zag jou kijken net in de playlist, want daar verschijnt hij weer. Hier is Billy Joel en de Pianoman.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 To forget about life for a while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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, hier is Crowded House.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 Aan het plotseling gaan baaien. Ook al wil. Maar die windmolens die moeten wel verder weg. Als ja. het golf, het Na nou, het mooie gedicht van de dag ...worden je deze van der dijk. En als het golft, dan golft het goed. Zie, ja, wat zou je zeggen? Het kan niet gek genoeg gaan. Zelfs mijn gedicht wordt gefilmd. Echt waar? Ja, ja. ja. Geweldig. Je staat op tv. Je staat op tv. <laughs> sta op tv. <laughs> het gedicht nu ook op tv te zien. Ja, ZFM niet alleen op de radio, maar ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En in het oranje zeker, hè? Ja, verzet windmolens. Heel goed. Nou, als die windmolens zou komen, dan wordt Sanford een beetje een ghost town. Daar hebben we helemaal geen zin in. God James <middels> but Hollywood sold out. all lock the gates. I could not enter.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 Nou, dat worden we niet. Nee, nee, nee. nee, nee, hè. nee hè, wat, dus mochten er wat, nog geen handtekeningen zijn? Wat zeggen? gaat er gebeuren morgenavond? Vertel nog even wat er morgenavond allemaal gaat gebeuren. Ja, morgenavond. De laatste zullen de eerste zijn. Huig Molenaar heeft uh, inderdaad vorige week uh, de aanzet gegeven... tot uh, de, de, de paalzitmarathon. En zal deze ook afsluiten. Hij zal morgen vanaf 12 uur tot half zeven... Uh, uh, plaatsnemen op de paal als laatste paalzitter...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 Maar goed, eh, ik zou zeggen, schroom niet. Ga morgen om uh, kwart over zes richting, of tenminste, naar het strand tussen uh, uh, Talassa en uh, Ahoy. Naar de paal om uh, Huigmolenaar uh, ja, te verwelkomen op het strand. Het lijkt wel Sinterklaas dat die aankomt, hè? Die was het trouwens vorige week ja, ook, hè? op woensdag, ja, geloof ik. Ja, die, die ja. was er ook even. Alle, alle kindertjes helemaal van slag af.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 Nog stop. Andor is ja. nog op vakantie. Klopt. Dus lekker uh, rustig zondagmiddagje. Ja, zo is het. En wat gaan wij doen dan? Uh, geen idee. Komen ja. we wel uit. Komen we wel uit. We verzinnen wel. En dan, we dan wel volgende uit. week heel veel plezier met Willem uh, samen. Ja, komt goed. Maar we gaan jou om kwart over vier wel even bellen voor ja, een dan moet, ik, dan moet ik inmiddels uh, gearriveerd zijn. Of uh, het vliegtuig en, moet flieke uh, vertraging oplopen. Ja, in maar. Turkije is dan kwart over vijf. Hè. Dat ik je ja, denk nee, ik dat nee, niet klopt. vergeet. Klopt. Maar goed, uh, volgende week uh, luisteraars uh, en kijkers.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 Een maandje. een pakje. <laughs> het is zover. Het weet maar gewoon. Voor het Doe maar. voorbij. Zo is het. Dank voor het luisteren en graag tot een andere keer. Dag. Doei. doei. Tot volgende week.